Vijf uur. Dit is Radio 1 met Lucella Carasso. Straks in het NOS Radio 1-journaal nieuwe cijfers over zorgfraude. Voor welk bedrag wordt gefraudeerd? En zoals ik ook al zei, meer over de schietpartij in Amerika. Daarover nu het NOS-journaal, ook Mark Visser.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 Inspecteurs van de Verenigde Naties zeggen dat er overtuigend bewijs is dat er chemische wapens zijn gebruikt in Syrië. In het rapport van de onderzoeker staat dat de verzamelde monsters duidelijk en overtuigend bewijs leveren dat de raketten met het zenuwgas Sarin zijn afgeschoten, onder meer in een buitenwijk van Damascus.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 KPN zegt dat het continu de systeem in de gaten houdt... en dat er direct aangifte wordt gedaan als er een inbraak wordt geconstateerd. Vanwege de vermoedens van Belgacom voert KPN wel extra controles uit. Op een strand bij Schavenzande is een dode walvis aangespoeld. Het dier, waarschijnlijk een vinvis, is ongeveer zes meter lang. Medewerkers van Museum Naturalis gaan het dode dier morgen onderzoeken. We gaan zorgen dat, dat in ieder geval een deel van het skelet bij ons in de collectie komt... En de Universiteit Utrecht gaat de autopsie doen. Dus dan op die manier proberen we ook nog achter de doodsoorzaak te komen. Of te zien in wat voor gezondheidstoestand die verkeerde. Het feestelijk afscheid van, koningin, van Beatrix als koningin is op zaterdag 1 februari. Het dankfeest stond aanvankelijk gepland voor 14 september. Maar werd uitgesteld in verband met het overlijden van prins Friso. Het feest wordt gehouden in Ahoy in Rotterdam. Het programma bestaat uit muziek en dans en is samengesteld door de artistiek leider van het Nederlands Blazersensemble. Er vallen enkele buien, meest in het noorden van het land. Het is 13 of 14 graden. Vannacht valt er vooral in de kustprovincies nog een bui. Morgen wordt het maximaal 13 graden. Eerst is er nog wat zon met enkele bui. Later raakt het bewolkt en regent het vaker en langer achtereen. Dan de verkeersinformatie. Is het nog steeds een rustige avondspits, René Passet? Ja, het valt wel mee hoor. Met 17 files, amper 55 kilometer Lucella... is het inderdaad een bescheiden spits. De meeste files vinden we rond Rotterdam. Daar zijn ook de meeste dagelijkse. In het uh, zuiden is het nieuws te halen, want er is een ongeluk gebeurd op de A76. Van België naar Heerlen staat tussen Knopert Kerenzijde en Nut 8 kilometer. Maar het ongeluk gebeurde op de rijbaan naar Geleen. En daar staat vanaf Knopert een Essen 7 kilometer file tot aan Geleen. De linkerrijstalk is daar dicht. En zo gaan we door met het Radio 1-journaal. Dan ook uh, meer over de winnaar van de ronde van Spanje. Die vanochtend niet in zijn hotelkamer kwam. was toen de dopingcontroleurs kwamen. Raar.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 Een deel van Washington is lamgelegd door een schietpartij op een marinebasis. CNN zit daar uiteraard bovenop. There is still an active shooter in the Navy Yard. Uh, the shooting occurred in the Naval Sea Systems Command Building 197 of this uh, complex behind me. Ja, er zijn uh, meerdere mensen om het leven gekomen. Vier, dat is het laatste wat we hebben gehoord. Tijdens grote wisseling wordt uh, gesproken over meerdere schutters. NOS-verslaggever uh, Ryan Hermelijn in Washington. Ryan, uh, wat is er tot nu toe bekend over wat er gebeurd is? Nou, het begon allemaal met de eerste berichten dat om tien voor half drie... dat daar sprake was van die actieve schutter, inderdaad zoals we net hoorden op CNN... Uh, die in midden in het commandocentrum van de uh, marine uh, erop los begon te schieten. Nou, daarbij zijn zeker uh, tien gewonden uh, gevallen, maar ook vier doden zoals we nu weten. Uh, vervolgens een enorme politiemacht uitgerukt. Uh, emergency uh, diensten, ambulances, maar ook uh, de FBI is er snel op afgekomen... En die hebben nu de schutter klem gezet, uh, maar die is nog niet vastgezet. Uh, het gaat om een man, een zwarte man waarschijnlijk, ook gekleed in het zwart. Maar er zijn ook weer berichten, NBC Washington meldt nu ook... dat er wel sprake is van meerdere schutters... Uh, onder wie een schutter in militaire kledij. Nou, hoe het ook zij, veel onduidelijkheid. Maar dat er paniek is in de stad, uh, dat is wel duidelijk. Ja, want om wat voor locatie gaat het? De marinebasis, maar, maar hoe is die gelegen in Washington? Nou, het zit in het zuidwesten van de stad... en het wordt ook wel het kloppend hart van de marine genoemd. Het is een van de belangrijke commando-centra van de marine... Uh, waar ook uh, veel uh, top-secret operaties worden aangestuurd. Maar een groot deel uh, is ook gewoon uh, wat, minder, uh, ge uh, wat minder geheimzinnig. Uh, daar wordt het onderhoud van de nucleaire uh, onderzeeërs uh, gedaan. Uh, er is ook een museum. Nou, in totaal werken er zo'n 3000 mensen. Uh, uh, die zetten nu allemaal vast... Uh, uh, die mogen, moet op hun plek zitten. Het zit on, lo on lockdown, zoals het heet. Uh, ze zijn omsingeld door de FBI en de politie. Uh, er zijn zeker vier SWAT-teams opgetrommeld. Uh, ook scholen in de, in de buurt, zeker zes scholen, zijn uh, on lockdown... De Leerlingen, scholieren en, leer en leraren mogen er niet in of uit. En dat heeft ook gevolgen gehad voor de, uh, het Reagan National Airport... dat is het dichtstbijzijnde vliegveld in de buurt. Daar zijn de vluchten tijdelijk stilgelegd... maar inmiddels zijn die weer, is dat weer op gang gekomen. Goed, ik begreep ook dat president Obama net is uh, geïnformeerd. Jij uh, blijft het voor ons in de gaten houden hoe dat verder gaat... met die schutter of meerdere schutters. Wij horen van jou als er nieuws is. Ryan Hermelijn was dat vanuit Washington. In de zorg in Nederland wordt er jaarlijks voor minstens 110 miljoen euro gefraudeerd. Dat blijkt uit een nog intern document van het Openbaar Ministerie dat de NOS heeft ingezien. Eerder berichten sommige media dat er voor miljarden gefraudeerd zou worden in de zorg per jaar. Redacteur Gezondheidszorg Rinke van der Brink. Eh, Rinke, dat is natuurlijk nogal een verschil, 110 miljoen euro of miljarden. Eh, hoe verklaar je dat verschil? Nou, het Openbaar Ministerie heeft gekeken naar hoeveel fraudeonderzoeken er daadwerkelijk lopen. En heeft uh, aan de hand daarvan via berekeningen vastgesteld dat er dan in de zorg jaarlijks voor 110 miljard, miljoen euro gefraudeerd zou moeten worden. Het kan zijn dat het een onderschatting is, maar het is voor de eerste keer eigenlijk dat er een beetje een... Cijfer komt waar enige basis onder ligt. Want tot nu toe is het natte vingerwerk. En die publicaties, dat ging om een klein Amerikaans onderzoek... wat één op één was doorgerekend naar Nederland. En ja, Nederland is niet een stad in Amerika totaal andere systemen. Op grond daarvan werd er gezegd drie, in de Telegraaf 3 à 4 miljard euro fraude in de zorg. Ja, dat waren echt allemaal onzinverhalen. En, aan, uh, aan de andere kant, als je kijkt nu naar dit bedrag van het Openbaar Ministerie, dat vloeit voort uit zaken die onderzocht zijn. Het kan natuurlijk nog zo zijn dat er van alles gaande is uh, waar men geen weet van heeft, ook niet bij het OM. Uh, daarom loopt er nu ook op verzoek van de minister bij de Nederlandse Zorgautoriteit weer nieuw onderzoek uh, naar de omvang van de fraude in de zorg, maar het is net als met Hoeveel illegalen er in Nederland zijn. Het zijn natuurlijk per definitie dingen waar je niet zo makkelijk achter komt. En de paar gegevens die er zijn, um, ja, die zijn toch heel, heel klein. Hè? De vorig jaar hebben de zorgverzekeraars 6 miljoen aan harde fraude opgespoord. En nog eens 1,2 miljard aan rekeningen waarmee iets was. Dus fouten erin zaten. En waarvan ze soms misschien dachten: die zitten de expressen in. Maar ook rekeningen waar gewoon te lage bedragen op stonden. Een deel van die rekeningen, die eerst niet zijn betaald... worden naderhand gecorrigeerd gewoon wel betaald. Dus dat is niet hard te maken dat het om van zulke enorme bedragen gaat. En toch neemt de minister het zeer serieus. Hè? Want je zegt al, ze is een onderzoek gestart. Wat doet ze er nog meer aan? Nou ja, ze heeft vandaag een, een brief aan de Kamer gestuurd... waarin ze aankondigt dat ze volgend jaar 5 miljoen... en het jaar daarna 10 miljoen extra uitgeeft... aan inspecteurs die zich uitsluitend met zorgfraude gaan bezighouden die gaan dat doen bij de inspectie Sociale Zaken. Er wordt ook met de gedachte gespeeld om een uh, ziot op te zetten... een zorginlichting- en opsporingsdienst, zoals de Viot. Maar dat is voor later, omdat de minister nu gewoon wil dat het gebeurt... en snel resultaten oplevert, doet ze dat dus bij de inspectie Sociale Zaken. Daarnaast komt er een expertisecentrum fraudebestrijding zorg. Dat gaat op 1 januari van start, waarin alle mogelijke partijen... inspectie, Viot, belastingdienst en nog een heleboel meer, VWS, betrokken zijn... Er worden 30.000 mensen met een pgb dit jaar en volgend jaar uh, thuis bezocht. Dat, dat, zijn dat zijn mensen met een persoonsgebonden budget om, om zorg in te kopen. Precies, en dan worden de mensen uitgekozen waarbij de kans op, op fraude het hoogst wordt gezet. Dat zijn vaak mensen uh, met een uh, verstandelijke handicap bijvoorbeeld. Waarbij anderen dat uh, budget beheren. Dat zijn dan vaak bureautjes die daar heel veel geld aan verdienen en heel weinig zorg voor laten leveren. Renke van den Brink, dankjewel voor dit uh, nieuws over de zorgfraude. Dan Roermond. Jeroen de Jager is daar vandaag. Hij doet verslag van de politieke onrust bij de VVD. Uh, want er is een afsplitsing gaande, Jeroen. Uh, Jos ja. van Rij en sympathisanten van hem, de oud-wethouder daar, een oud-senator... die beginnen met een eigen partij, zo is het plan. En vanavond is er een algemene ledenvergadering van de VVD. Is al een beetje ja. bekend wat ze daar gaan zeggen? Nou, dat, dat gaan we eens even onderzoeken in dit gesprek hier met uh, Jan Puper. Die is namelijk uh, vice-fractievoorzitter van de VVD uh, hier in Roemond. We zitten hier op het terras van de markt. Toch wel even een, een waarneming hier uh, die het waarste is om vermeld te worden... dat hier aan het tafeltje zitten ook uh, drie geestelijke met hun priestersboordje... ook gewoon een gouverneur te drinken. Dus dat maak je hier alleen maar mee. Uh, goedemiddag, heren. Uh, volgen jullie de politiek ook een beetje, trouwens? Afstand. Grote afstand, ja precies. Maar er is nog een verwevenheid misschien wel tussen politieke en uh, niet, niet met de VVD in ieder geval. Wat gaat er gebeuren, uh, uh, meneer Puper, uh, vanavond op die vergadering? Nou, niet zoveel, het is een procedurele vergadering waarbij uh, leden van de VVD die kenbaar hebben gemaakt dat zij kandidaat willen zijn bij de gemeenteraadsverkiezingen van het volgend jaar, bekendgemaakt worden aan de algemene ledenvergadering. En ook andere leden die zeggen dat ze eruit gaan stappen. Nee, dit is formeel, de vergadering... Ja, dat snap ik, dat is formeel zo. Hè? Maar u, u, er is sprake van een gesprek dat is geweest met uh, de voorzitter van de VVD, Ben Kortos, landelijk voorzitter. Afgelopen weekenden, in het bijzijn van Dre Pe uh, Peters, de voorzitter hier van uh, de, de VVD, fractievoorzitter. U was daarbij bij dat gesprek, klopt dat? Ja, was ik bij. Het was een telefoongesprek, hè? jullie stonden om de telefoon heen, speaker light. Ja, zo ging het. Ja. Dus, en wat, wat, wat is er tegen Ben Korthals gezegd? Nou, tegen Ben Korthals is gezegd dat er bij ons toch verwarring was op donderdagavond. Het persbericht, zo het tot ons kwam, van uh, het hoofdbestuur. En dat daar op vrijdag, want het gesprek was zaterdag, anders dan wat de kranten willen doen geloven. Uh, dat er op vrijdag uh, andere berichten tot ons kwamen, uitspraken uh, van de Mark minister. Mark Rutte? Onder andere, Mark Rutte, ik neem aan in zijn functie als uh, partijleider en niet als minister-president. Die zei van uh, een van Rij die strafrechtelijk uh, vervolgt, oftewel uh, strafre tegen wie een strafrechtelijk onderzoek loopt, uh, die kan beter niet op de lijn. Ja, dat heeft hij gezegd. En uh, dat stelde ons buitengewoon teleur. En dat is de reden geweest dat wij contact hebben gezocht met de partijvoorzitter. Wat is toen gezegd? Dat... Wat hebben jullie daar gezegd? Nou, dat wij dat eigenlijk uh, niet te begrijpen vonden van een liberale partij... Dat er zo afstand genomen zou worden van een persoon waar nog geen klacht tegen is geformuleerd, waar wel een onderzoek tegen loopt. En wij vinden ten principale als echte liberalen dat iemand het recht heeft om te kiezen, maar ook het recht heeft om gekozen te worden. En als dit belet wordt door deze manier en door deze uitspraken van Rutte en onder andere ook mevrouw Schulz, dat is bij ons volstrekt in het verkeerde keelgat. gehad. dan stappen we wel op. Dan hebben wij niet gesproken over opstappen. Vanavond wordt die... Uh... Oh, dat lees ik wel. Ik onderbreek u even. Ik pak de limburg er even bij. Ja. En dan lees ik toch uh, dat uh, er is gebeld. Dat bevestigt u in ieder ja. geval. Hè? En dat er dan uh, gezegd is, de mededeling... dat zij niet meer voor de liberalen willen uitkomen bij de raadsverkiezingen. Er is maar één mededeling die al meneer Kortals concreet is gedaan... en dat is de al gekozen... Uh, lijsttrekker, dat is de heer Peters. En die heeft kenbaar gemaakt dat hij afziet van het lijsttrekkerschap en van zijn uh, positie op de kandidatenlijst. En dat is ook zo aan de leden meegedeeld. En u heeft die beslissing nog niet gemaakt? Wij maken vanavond die beslissing bekend. Of ik die beslissing voor mezelf genomen heb, daar maak ik u geen deelgenoot van. Okay. Nou... Um... Ja, wat blijft er dan over van de VVD als die direct helemaal uit elkaar valt? Er is ooit een fusie geweest. Waar komt u vandaan? Komt u uit die oude partij, de Democraten uh, Roermond? Nee, nee, ik kom uit Zwalmen. En in Zwalmen ben ik uh, drie periodes uh, raadslid geweest voor de VVD. In de toenmalige gemeente Zwalmen. Er is in 2006 een fusie gekomen. Vanaf 2007 ben ik raadslid hier in Roermond. Ja, oké. Okay. Maar wat blijft er over? Was mijn vraag van de VVD als het helemaal uit elkaar valt? van de VVD, er blijft een partij achter... die in ieder geval kleiner zal zijn als, als de signalen die wij ontvangen... Uh, waargemaakt worden, kleiner zal zijn als dat hij ooit was. Ja, en de VVD, en hiermee sluit ik het af, uh, was heel groot altijd in Roermond. Namelijk, een derde ongeveer van het aantal kiezers wordt, uh, wordt hier steeds getrokken. Dus dat is aanzienlijk. Als deze leden Lucelle opstappen, ja, dan, dan uh, worden ze, ze kleiner. een hele andere politieke situatie. <lacht> ja, worden ze kleiner. Een andere politieke situatie hier in, in Roermond. Goed, Jeroen Jager was dat vanuit uh, Limburg. De FNV komt volgend jaar met een looneis van 3% om de koop zoveel mogelijk in stand te houden. Dat is net bekend geworden. Komend uur meer daarover. Ton Heerts van de FNV geeft op dit moment een persconferentie. Nu de verkeersinformatie. René Passet. Ik noemde een kwartier geleden al het ongeluk in limburg Lucella uh, bij Geleen. Nu ook aanrijdingen bij Almere en in het noorden van het land bij de afrit Eelde. Eerst maar eventjes Almere. Op de A6 vanuit Emmer Lords krijgt u ermee te maken. Want er staat bij Almere Buiten-Oost vier kilometer file. Twee rijstroken zijn daar dicht. In het noorden dus een ongeluk op de A28. Groningen naar Assen. Tussen Groningen-Zuid en de afrit Eelde 3 kilometer. En daar zijn ook twee rijstroken dicht. Verslaggevers, correspondenten, reportages en interviews. Tot half zeven het NOS Radio 1-journaal. Bij de Duitse verkiezingen zondag is er een partij die voor een stunt kan zorgen. Alternatieve vuur Duitsland. Deze Duitse anti-Europa partij zou wel eens de kiesdrempel van 5% kunnen halen. Vanmiddag probeerde deze nieuwe partij nog stemmen te winnen tijdens een campagnebijeenkomst in Berlijn. En daar was ook Tim de Wit, onze correspondent, bij. De euro spelt Europa en hij spelt Europa zoutiefst. Het applaus is voor de lijsttrekker van de Alternatieve Vie Duitsland. Bernd Loeke, 50 jaar professor, staat boven op een rood brandweerwagentje met de tekst Moed zur waarheid Moed hebben om de waarheid te vertellen, dat is hun campagneslogan. Vraag eens even aan deze dame, groene jas, iets over de 50 denk ik. Mevrouw...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 Bijna zeker dat we zo'n 6, 7 halen. Waarom? De prognoses voor de kleine partijen zijn bijna altijd te laag. De mensen zeggen niet van tevoren af dat ze de kleine partijen kiezen. Ze zeggen dat ze de grote kiezen. Hier de alternatieven voor Duitsland. Zo meer over deze maandag van de winnaar van de Vuelta. Een roerige dag. Nu, train. 50 ways to say goodbye.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 Toen was vanochtend opeens de winnaar van de ronde van Spanje even zoek. Tenminste voor dopingcontroleurs. Die klopte bij de hotelkamer van de Amerikaan Chris Horner aan. En toen was hij er niet. Gevolg geen dopingcontrole ondergaan. Gio Lippens, onze wielenverslaggever. Goedemiddag Gio. Goedemiddag. Uh, heb je al een beetje kunnen achterhalen uh, wat er nou aan de hand was vanochtend? Ja, dit is echt een, uh, zoals je dat noemt, storm in een glas water. Uh, Chris Horner heeft uh, keurig uh, zijn nieuwe whereabouts uh, ingevuld op tijd. En uh, dat heeft hij uh, via een mailtje heeft hij dat gestuurd aan uh, USADA. Want dat was ook de opdrachtgever voor deze extra dopingcontrole. Want je moet je voorstellen, de UCI controleert. Ja, heeft Horner vrijwel iedere dag natuurlijk in die Ronde van Spanje gecontroleerd. Want als jij in de rode trui rondrijdt, ja, dan word je gewoon gecontroleerd. Etappenwinnaars worden gecontroleerd. En uh, men wilde blijkbaar toch nog eventjes na afloop van die Vuelta dat de Amerikanen ook nog even een uh, controle uitvoeren. En die hebben daarvoor dan een uh, Spaanse organisatie ingeschakeld. Alleen ze hebben dus over dat mailtje heen gelezen. En uh, ja, Horner is wel zo aardig geweest om even dat mailtje nu uh, de wereld in te sturen... dat hij uh, gestuurd heeft uh, voordat hij dus naar een hotel ging... waar hij oorspronkelijk dus niet zou zitten. Hij heeft gewoon besloten om samen met zijn vrouw in een ander hotel te gaan zitten. De naam van het hotel staat er keurig bij. Het kamernummer staat er keurig bij, het telefoonnummer. En staat er staat ook keurig bij, jullie kunnen mij tussen zes en zeven uur ochtends controleren. Dus eigenlijk zoals het hoort... Hè, want zo ga je met die whereabouts tegenwoordig om. Alleen, ja, ze hebben dat blijkbaar niet goed verwerkt. Het is niet uh, doorgekomen bij de Spaanse organisatie... dat Spaanse antidopingagentschap, die die controles zou moeten doen. En vandaar dat ze dus bij twee verkeerde hotels op de stoep hebben gestaan. Mm. Ja, en toen was toch ineens weer uh, de paniek daar. Toen werd er ineens gezegd, zie je wel, Chris Horner... we dachten het al wel, en nu ondergedoken. Maar er was dus niks aan de hand. Nee, nou, je zal mij ook vast heel achterdochtig vinden... maar ik moet, moet dan wel even bij dit verhaal denken Bijvoorbeeld aan Rasmussen. Maar ook heb ik wel andere verhalen gelezen van uh, dopingzondaars. Die dan net te laat een brief op de bus deden. Of het net zo wisten te doen dat ze het wel hadden gemeld. Alleen dan te laat. Maar dat is hier niet nee, aan de hand. Nee, in dit geval is het zelfs echt op tijd gedaan. En uh, er is gewoon ook echt een fout gemaakt. Doordat uh, in de communicatie tussen die dopingagentschappen. Die dat nu inmiddels ook hebben toegegeven. Ja, en dan, ja, dan sta je als renner natuurlijk wel machteloos. Want, want in dat, jij bent achterdochtig. Er zijn meer mensen achterdochtig. En het is ook eigenlijk wel logisch als we de hele verhalen kennen natuurlijk... van uh, wat er de afgelopen jaren allemaal uh, gebeurd is. Als we alle bekentenissen van de afgelopen winter eens eventjes doornemen. Uh, dus dan is het wel logisch dat Horner op dit moment... al in één keer uh, ja, de, de gebeten hond is. Maar in dit geval blijkt het wel onterecht te zijn. Nou, en ook niet helemaal in één keer, toch? Want de afgelopen week werden wel meer opmerkingen over hem gemaakt. Exact. Kijk, anders was dit natuurlijk nooit een grote zaak geweest. Uh, de afgelopen week zijn er natuurlijk toch wel uh, ja, vragen gesteld... bij het goede presteren van Horner. Uh, hoe kan het in één keer? Iemand die bijna 42 jaar is die al die tussen aanhalingstekens jonkies... Euh, en dan heb ik het over Rodriguez, dan heb ik het over Valverde, over Nibali... Euh, gewoon echt de adem euh, beneemt op het moment dat hij euh, staand op de pedalen... die bergen omhoog gaat. Euh, trapt euh, behoorlijke wattages ook. Verbazingwekkende wattages. Vooral op de Pina de, de Cabarga, een van die steile klimmen van afgelopen week. En euh, ja, dan, dan, dan krijg je natuurlijk wel euh, dat er vragen gesteld gaan worden over Horner. En als dit er dan nog eens een keer bovenop komt... ja, dan kun je je voorstellen dat hij wel onder vuur ligt. Aan de andere kant, uh, Horner is niet... Zomaar een Nono een, een -no die in één keer een grote ronde wint. Uh, hij heeft de ronde van Californië alles gewonnen. De ronde van het Baskeland. Waarvan men zegt dat het de zwaarste uh, etappekoers is van één week in de wereld. In ieder geval met het, uh, het sterkste deelnemersveld. Dus hij heeft wel al wat mooie dingen laten zien in het verleden. En komt dan zelf ook, dat heeft hij ook na afloop gedaan uh, van de Vuelta. Met de verklaring: Ik heb nooit voor eigen kans mogen rijden. Ik moest altijd maar in dienst rijden van andere renners. En nu mag ik een keer voor eigen kans rijden. En zie hier dit.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 Cruiseschip Costa Concordia is los van de rots... waar het ruim anderhalf jaar geleden op stranden. Vanochtend werd met het vlottrekken van het schip begonnen... en de bergingsoperatie duurt nog tot ver in de avond. En het feestelijk afscheid van Beatrix als koningin... is op zaterdag 1 februari in Ahoy in Rotterdam. Een dankfeest stond aanvankelijk gepland voor 14 september... maar werd uitgesteld in verband met het overlijden van Prins Frizo. Het programma bestaat uit muziek en dans... en is samengesteld door de artistiek leider... van het Nederlands Blazers Ensemble. Tot zover het nieuwsoverzicht. Het weer krijgt u van Gerrit Hiemstra. Ja, er trekken op dit moment felle buien over het land... met regen, hagel en onweer. Alleen in het oosten van Brabant en Limburg is het nu nog droog. En vanavond en vannacht moet het hele noorden en westen van het land... rekening blijven houden met felle buien. Opnieuw met kans op onweer of hagel. De meeste buien blijven actief in het noorden van het land. In het oosten en zuidoosten, daar blijft het droog... En daar koelt het ook af na plaatselijk 6 graden. Dicht bij zee wordt het een graad of 10. En ook blijft het in de kustprovincies stevig waaien. Matig tot krachtig wind van 4 tot 6 uit het westen tot zuidwesten. En morgen op Prinsjesdag dan schijnt de zon af en toe. Maar nog steeds is er kans op buien. Opnieuw krijgt het noorden de meeste. In het zuiden blijft het aanvankelijk droog. Maar in Den Haag is het denk ik ook verstandig een paraplu bij de hand te houden. De temperatuur stijgt na zo'n 13 tot 15 graden.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 Dan de verkeersinformatie, René Passet. Ja, die pittige buien hebben inmiddels ook invloed op het verkeer. Want het is wat drukker geworden. Met nu 27 files, alles bij elkaar, 90 kilometer. Zojuist gebeurde er op de A13 Den Haag, Rotterdam... een ongeluk met een vrachtwagen bij Delft. Of die hagelbui die uh, over het westen trok, daar wat mee te maken had. Dat weet ik niet. Maar in ieder geval zijn twee rijstroken dicht. En loopt de file hard op, nu 2 kilometer. Maar dat uh, zal natuurlijk snel veranderen. Nog een paar ongelukken op de A6 Emmeloord naar Muiden... bij Almere Buiten-Oost, 4 kilometer. De rijstok is daar nog dicht. In het noorden van het land een ongeluk op de A28, Groningen naar Assen. En daarom staat er 5 kilometer file vanaf het Julianaplein tot aan de afrit Eelde. En daar zijn twee rijstroken dicht. In Limburg is de A76 weer open, maar de file is nog niet weg van België naar Heerlen. Dus er knap het Kerensheide en Schinnen 5 kilometer. Raar.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 Het is zeven minuten over half zes. FNV eist bij de onderhandelingen voor 2014 dus maximaal 3% meer loon. Colette van Nune is bij de persconferentie geweest van Ton Heerts, de voorman van FNV. Um, daar heeft hij die eis toegelicht, Colette. Um, dat heeft alles te maken met de inflatie en de koopkracht.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 heel redelijk. Ja, en, en ook bedoeld om de koopkracht aan te jagen zodat mensen weer geld uit gaan geven en het goed gaat met de economie, beter dan nu. Ja, dat inderdaad. Uh, dat, dat hoorden we vanmorgen ook al in de, in de reacties op de uitgelekte uh, cijfers. Maar ze zijn ook wel weer realistisch. Ze zeggen, kijk, we weten best dat we in de ene sector wat harder uh, kunnen eisen... dan in de andere sector. Dus bijvoorbeeld in de export. Daar gaat het gewoon goed. Daar wordt gewoon winst gemaakt. Nou, daar is ruimte. En waar ruimte is, zullen we die opeisen? Maar er zijn natuurlijk ook sectoren uh, waar andere dingen belangrijker zijn... Uh, zo wil de FNV uh, dit jaar nog meer uh, de aandacht gaan vragen voor uh, de kwaliteit. Uh, er worden een paar voorbeelden uh, genoemd. Hè. Bijvoorbeeld uh, uh, in die reportage over uh, dat, dat, dat, dat vieze vlees, hè, wat we laatst hebben gezien. Nou, er is steeds minder tijd om dat vlees goed schoon te maken. Ja, wat wil je dan liever? Uh, meer salaris of gewoon een minuut extra om dat vlees goed schoon te maken? Nou, dan zullen ze daar uh, op inzetten. Of bijvoorbeeld een verpleegkundige uh, die die, die, die ergens is, die bijvoorbeeld, uh, of een verzorgende is, dat dan die ergens bijvoorbeeld een huis moet, uh, moet schoonmaken, komt iets anders tegen, uh, uh, begint daaraan, hè, maar uh, kan dat, uh, krijg je niet betaald uh, voor dat werk. Nou, dat soort dingen, zeggen ze, daarmee kom je aan het fundament van de samenleving. Er moet gewoon voldoende tijd zijn om je werk goed te doen. En dat is ook heel erg belangrijk. Goed, Colette van Nune was dat. Dankjewel. Uh, dit laatste nieuws dus over FNV. En hopelijk later deze uitzending nog politieke reacties op die eis van 3%. Ansaldo Breda, de Italiaanse producent van de Vira-treinen... slaat terug alsof er geen veldje aan de lucht is... lanceerde het bedrijf vandaag in Italië een opgefrist nieuw model. Rob Zoutberg, jij was erbij uh, vandaag. Uh, ja. Er speelt natuurlijk nogal wat. Uh, bijvoorbeeld de schadeclaim van 200 miljoen euro... die de NS en de Belgische spoorwegen hebben ingediend tegen het bedrijf. Is daar nog over gesproken tijdens die presentatie? Ja, het was allemaal fris en fluitig wat we gezien hebben hier vanmiddag. Het was alsof een soort 2.0 Vira werd gepresenteerd. Het werd echt naar voren gerold over een lange rails. Toeterend kwam die glimmende trein... waarop de grote letters FIRA hier in het midden van Italië voor ons verscheen. Maar goed, het kwam natuurlijk ook uh, uiteindelijk terecht op die plek die er ligt. Daar heb ik ook naar gevraagd bij bestuursvoorzitter Manfalotto. En die zei van ja, het is gewoon onzoelijk wat er gebeurt door de NS... Kijk, ze doen dat nu om stelling te nemen. Daarom stellen ze zich zo hard op. Maar goed, kijk het van mijn kant. Ik heb voortdurend te maken met een, met een cliënt die niet naar mij luistert. En steeds van mening veranderde. Eerst waren ze onveilig met treinen. Toen hadden ze een serie defecten. En daarna hadden ze het vertrouwen verloren... Hij noemde het allemaal niet ver hoe het spel met hun. met hun, Dus die Italiaanse treinenbouwer is gespeeld. En ondertussen is hij doorgegaan met, met zo'n nieuw model uh, van, ja. van de trein. Is er, is er animo van andere landen voor dit product? Of is die reputatie echt bezoedeld van Ansaldo? Nou, ik was heel benieuwd toen ik hier vanmiddag de persconferentie inkwam... hoe druk het eigenlijk was. Ik dacht, daar, daar, Hoeveel mensen <lacht> luisteren hier naar dit verhaal, zeker op... Toen dacht dat zo'n belangrijk ander nieuws in Italië speelt, dat berg van de Costa Concordia. Maar nee, de perszaal was helemaal vol. Dan Later ontdek je trouwens wel, Lucelle, dat dan de helft van de perszaal, dat blijkt het eigen personeel te zijn. Eigen bestuursleden van Amsal de Breda, die net als vorige keren de bestuursvoorzitter uh, luidt, Toe applaudisseerde dat hij klaar was met zijn, met, zijn, met, zijn, met, zijn, met zijn redenvoering voor ons. Ja, er stonden wel wat camera's. Maar ja, het is natuurlijk wel een verhaal dat steeds moeilijker te verkopen uh, is. Hij vroeg me ook naar de slechte cijfers van het bedrijf. en zegt, ja, ik kan daar eigenlijk niet verder op ingaan. Ik leg in ieder geval nog geen relatie tussen wat er in Nederland en België gebeurt... en hoe slecht de cijfers van het bedrijf zijn. En hoe, hoe was de houding van het personeel vandaag... behalve dat ze aan het klappen waren voor de grote baas? Nou, we zijn even later de fabriekshal ingelopen. Hè? Dus onderweg ook naar de presentatie van de trein. En daar zag ik toch hele serieuze gezichten van honderden medewerkers hier van de fabriek. Die zaten allemaal om grote videoschermen, want ook zij zagen de persconferentie van Manfalotto. En Ook zij luisterden naar de laatste stand van zaken. En dat was voor ons natuurlijk het moment om ook naar die mensen toe te stappen en ze dingen te gaan vragen. Of, ja, hoe, wat u, hoe voelen jullie, hoe staan jullie er tegenover? Maar dat, Lucela, was natuurlijk allemaal niet de bedoeling. Want toen we dat probeerden, werd ons het spreken door de persvoorlichting onmogelijk gemaakt. Want dat waren vragen die niet gesteld mochten worden. zou Rob Zoutberg, hoorde u vanuit uh, Italië. Dan gaan we naar de ANWB. René Passet. Met de laatste ontwikkelingen zijn wat ongelukken her en der gebeurd. Waardoor het wat drukker is geworden. Met nu 27 files, 90 kilometer. Er zat een kapotte auto stil op de A2. Eindhoven-Utrecht bij de afrit Kerkdriel. Ja, dan heb je snel 4 kilometer file erachter. De linker rijstrook is tijdelijk dicht. Dat ongeluk op de A13 dus. Den Haag-Rotterdam bij Delft. Een ongeluk met een vrachtwagen. Beter nieuws vanaf de A28. Ten slotte Groningen-Assen. Want daar is de rijbaan vrij. En de file tussen het Julianaplein bij Groningen en Haren... Gaan oplossen. Politiek op Twitter. Prinsjesdag. daar gaan de politieke tweets vooral over. Ook Henk Krol, de partijleider van de 50-Plus-partij, is er druk mee. Goedemiddag, meneer Krol. Goedemiddag. Ja, u was de afgelopen dagen ook al druk aan het twitteren. En een van die tweets van u die ging over Loekie, uw tackle. <lacht> nou, het is geen tackle, maar het is een pinkstertje en hij is keurig onder de pan hoor. Maakt u zich geen ja, zorgen. Want u zocht een oppas voor vandaag en morgen. Ja, ik heb normaal heb ik een hondenkennel bij mij vlakje in de buurt... maar dat is ineens plotseling gesloten. En ja, morgen Prinsjesdag kan ik het beestje toch niet 24 uur alleen laten zitten. Nee, een, maar allemaal een, keurig in orde. En Luki kon ook niet mee de ridderzaal in. Nou, ik had het wel leuk gevonden. Maar, maar is, de koning ik niet zo. De ik nee, nee. denk het niet. Nee, en het is dus echt gelukt via Twitter om een oppas te vinden. Ja, je wil niet weten hoeveel reacties daarop zijn binnengekomen. En het leuke is, ik heb nu een perfect adres, twee straten bij me vandaan. Ach, zal je altijd zien, hè? Ja. Um, een andere zorg van u, uh, want dit, deze zorg is opgelost. Uh, zijn is opgelost. Uh, uiteraard de vermogens van gepensioneerden? Want uh, als je naar de plannen kijkt die morgen gepresenteerd worden... en daar weten we al veel van, dan vreest u denk ik het ergste voor 2014. Absoluut. En als je dan kijkt dat uh, mensen met hun pensioen... de afgelopen jaren al niet zijn geïndexeerd... en er dus eigenlijk al op dit moment 15 op achteruit zijn gegaan... dat kunnen werkenden niet zeggen. En die gaan dan ook nog meemaken dat dit kabinet zegt... laten we het maar halen bij de ouderen. Want ja, mensen die nog werken, die kunnen staken. Men heeft het geprobeerd bij de leraren, bij de ambtenaren, bij de politie... bij het leger, noem alles maar op. En ja, daar krijg je de handen niet voor op elkaar. Want die mensen kunnen gaan staken, ouderen kunnen dat niet. En dus zijn ouderen een hele makkelijke prooi en worden ze het komend jaar weer opnieuw gepakt. En dat is echt heel erg onterecht. Want voor sommige mensen gaat dat betekenen dat ze de afgelopen jaren en de komende jaren een kwijt van hun inkomen, een kwijt moeten inleveren. Ja, de, terwijl als je kijkt naar de werkenden... ook daar worden natuurlijk ook wel maatregelen eh, tegengenomen... Hè, waardoor ze erop achteruit gaan. En ja, maar werkenden zijn natuurlijk de afgelopen jaren... nog steeds een klein beetje op vooruit gegaan. Die hebben prijscompensatie gekregen. Dat hebben ouderen met een pensioen niet gekregen. Mensen met alleen een AOW wel. Maar mensen met een klein aanvullend pensioen niet. Die zijn er echt heel erg op achteruit gegaan. En dat wordt de komende jaren nog veel erger. En als je nou kijkt naar het vermogen van 65-plussers... want sinds 1990 is dat vermogen flink gegroeid. Ik geloof dat 40% van de ouderen zelfs een vermogen van 2 ton of meer heeft. Heeft u dan niet zoiets van... ja, er ook, zit ook wel enige logica in om daar geld te halen? Nee, want dat vermogen zit bijna altijd in stenen. En op dit moment kun je je huis niet verkopen. En het is gewoon geld wat mensen zelf verdiend hebben. En wat ze ook bij elkaar gespaard hebben. Het is natuurlijk heel onterecht om dat ineens weg te nemen. Bovendien, wat je dan doet is... je geeft aan jongeren uh, het signaal af... je kan maar beter al je geld meteen uitgeven. Want als je geen geld hebt, mm. kunnen ze het niet bij je plukken. En ja, ik ben nog van een generatie die geleerd heeft om geld te sparen. En je moest dat geld uh, vooral niet uitgeven aan onzinnige dingen. En dan wil ik niet zeggen dat het terugdringen van het begrotingstekort... een onzinnig ding is. Maar het moet wel op een eerlijke manier gebeuren. En dat gebeurt nu zeker niet. En u zult het de komende week weken opnemen voor de ouderen. Uh, nu, nu was het nieuws vandaag dat er een nieuwe lokale politieke beweging is voor de ouderen. Opa, ouderen politieke actief. Die ja. willen in gemeenteraden als de oudere partij verder. Is dat iets voor u om daarmee te gaan samenwerken? Nou, wij zijn heel helder geweest. We hebben altijd gezegd, wij doen niet mee aan de gemeenteraadsverkiezing. Want wij vinden dat alles wat er in een gemeente gebeurt, is iets heel anders dan landelijke politiek. En wij in Nederland verwarren dat vaak bij elkaar. Vaak worden gemeenteraadsverkiezingen ook uitgelegd naar de landelijke politiek toe. Dat is natuurlijk helemaal niet de bedoeling. Ik vind dat ook een belediging naar de uh, lokale politici. Maar wij hebben wel altijd gezegd, 50 plus leden, doe alsjeblieft mee. Ga meedoen in bestaande partijen richten een nieuwe partij op. En als dat gecoördineerd gaat worden door een groepering... die zich opa noemt, vind ik het allemaal fantastisch. Ik hoop alleen wel dat ze niet mee gaan doen in die gemeente... waar al uitstekende seniorenpartijen zijn. Want dan zou je elkaar gaan concurreren. Ja, en wat ze ook overwegen, begrijp ik... is dat ze op termijn landelijk gaan. Wat vindt u daarvan? Dat is altijd een goede recht, maar uh, mij lijkt dat op dit moment nog helemaal niet iets wat uh, van belang is. We moeten nu zorgen dat wij in Den Haag ons werk goed doen. Nee, dat begrijp ik, maar het andere... kan natuurlijk een concurrent van u worden. Is het dan niet een, een, een overweging waard om toch te gaan samenwerken op een of andere manier? Nou, ja, ik wil met iedereen graag samenwerken. En als er meerdere mensen zijn die zich willen inzetten... voor de belangen van ouderen, is dat alleen maar meegenomen. Dat toont aan dat wij op de goede weg zijn. Ik beschouw dat ook gewoon als een compliment. En ja, we leven in een democratie. We hebben in Nederland ook meerdere uh, socialistische partijen. We hebben meerdere liberale partijen. We hebben meerdere partijen met een christelijke achtergrond. Dus als er meerdere partijen zijn die zich voor ouderen willen inzetten... ik denk dat de ouderen dat op dit moment verdienen. Ook al uh, kost het u misschien zetels in de toekomst landelijk. Ja, maar ik, ik, je kunt natuurlijk gaan voor zetels en je kunt gaan voor de belangen van de mensen. Ik ga voor de belangen van de mensen en als ik dat kan doen in samenwerking met anderen vind ik dat fantastisch. Ik hoop dat de mensen begrijpen dat ik me er toch volledig voor wil inzetten en tegen die tijd zien we wel. Goed, u richt zich uh, eerst voorlopig op die plannen die uh, morgen officieel gepresenteerd worden. Zonder hondje. Dat lijkt me dringend <laughs> genoeg, ja. Zonder hondje in Den Haag. Was geen tekkel. Wat was het ook alweer? Het is een pinkstertje. Een pinkstertje. Goed, dank u wel meneer Krol. Graag gedaan. Dag. Since the first day we walked the earth. It's time to read the final woman's word where there's love. I don't know what we're capable of. Watch my mother as a little girl.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 Comments gonna try. Sabrina Stark hoorde u. Het NOS Radio 1 Journal Mediaoverzicht. En nu Ewout de Jong. Ja, Het goede nieuws, ondanks de aanhoudende recessie... gaat het nog steeds goed met de online winkels. In de eerste helft van dit jaar is er opnieuw meer uitgegeven via het internet. De omzet van webwinkels zoals bol.com, Amazon enzovoort... is vergeleken met een jaar eerder met 8% gegroeid tot 5 miljard euro. Dit zijn cijfers van thuiswinkel.org... waar businesswebsite Z24 over schrijft. Van januari tot en met juni werden 46 miljoen online bestellingen gedaan... van gemiddeld 109 euro per stuk. Voorlopig blijft de populariteit van de webwinkels dus stijgen. Islamitische basisscholen scoren beter dan gemiddeld. Dat blijkt volgens RTL Nieuws uit de CITO-scores... die RTL heeft opgevraagd met een beroep op de wet openbaarheid bestuur. Het blijkt dat de 43 onderzochte islamitische basisscholen... gemiddeld een 7,6 scoren. Negen van deze scholen scoren hoger dan een 8 zelfs. De gemiddelde score is een 7. Ja, islamitische scholen halen niet de hoogste score. Dat zijn de algemeen bijzondere scholen die 8,3 halen... Deze scholen zijn strikt neutraal op het gebied van levensbeschouwing en maatschappelijke stroming gereformeerde scholen zitten onder het gemiddelde terwijl eh, protestantse en katholieke scholen er weer boven zitten. En over die Cito-toets begreep ik dat degene die het allerbeste had gescoord in het onderzoek helemaal geen Cito-toets afneemt. Ah, is dus er nog valt nog wel iets af te dingen aan uh, deze cijfers. Laten we dan nog eens goed naar kijken. De mode-industrie is nog altijd vergeven van het racisme. Supermodel Naomi, Naomi Campbell heeft zich daarover beklaagd tijdens de London Fashion Week. Castingbureaus blijven terughoudend om gekleurde modellen aan te nemen. Zij zijn ze tegen sky news i feel to be modeling for 27 years and to be reading this of what casting directors and what designers think of booking models of colour. it's absolutely appalling and i can tell you that there is a move a, a few of us that will be speaking out in the next few weeks about it because i feel it shouldn't be that way in 2013 it really shouldn't ze vindt het walgeluk dat ze na een modelcarrière van 27 jaar nog steeds hoort over agenten en designers die moeite hebben met niet-blanke modellen. De komende weken zullen meer modellen zich uitspreken tegen deze discriminatie. Het Parool bericht over een nieuwe, opvallende manier om een ramkraak te voorkomen. Nou ja, eigenlijk te bestrijden een mistgenerator. De krant beschrijft het als volgt. Twee ramkrakers die gisterochtend dachten pandjeshuis used products leeg te roven kwamen bedrogen uit. Een beveiligingsmachine zette in een mum van tijd, de hele zaak in een dichte mist. De eigenaar van de zaak is trots op zijn nieuwe apparaat. Op camerabeelden is te zien hoe de dader schrikt. Hij duikt naar beneden en gaat heel snel naar buiten. Hij wist echt niet wat hem overkwam. De mistgenerator wint steeds meer terrein in de beveiliging. Producenten prijzen het apparaat aan met de bewering... wat je niet ziet, kun je ook niet stelen. Nou. Kinderen in Washington kunnen les krijgen in wat ze moeten doen als ze de president tegenkomen. Of zijn echtgenoten, of zijn kinderen, of andere belangrijke en bekende mensen. Alle ouders in Washington in ieder geval schijnen zich zorgen te maken over het gedrag van hun kinderen. En een mogelijke ontmoeting met een bekend persoon zorgt bij sommigen voor paniek. Crystal Bailey leert de kinderen over de etiketten. Being in Washington D.C. you never know if you're going to be called to dinner to the White House with Sasha and Malia. So these young people have to be prepared, whether they're eating one course or ten. I start off every lesson with teaching yeah. how to make a great first impression. Oh my goodness, handje geven, <laughs> aankijken als je aan het spreken bent, netjes eten. Dat vindt ze handig om te weten als je in Washington woont, want je weet maar nooit wanneer je in het uh, Witte Huis komt. De oudste leerling van deze dame is 18 jaar. De jongste is 3,5 jaar. Ik kan niet vroeg genoeg beginnen. Tot zover het nieuwsoverzicht, het mediaoverzicht. We gaan richting het nieuws van 6 uur. Op dit moment is er in Washington heel iets anders aan de gang. De nasleep van de schietpartij daar op een marinebasis. Straks meer. Morgen, de derde dinsdag in september. Hoa! Hoa! Hoa! De eerste Prinsjesdag voor koning Willem-Alexander. Wij staan nu zelf op het toneel van de geschiedenis. <middels> Radio 1 is erbij, live vanaf het Binnenhof. Nou, ik sta aan de kant van de Tweede Kamer, schuin voor de Ridderzaal. Het de rijtour, de troonrede... De Gouden Koets, noord Einde en de Miljoenennota. Wij gaan bezuinigen, dat merken we allemaal. Morgenmiddag vanaf kwart over twaalf, Prinsesdag 2013. Met koning Willem-Alexander. Hoera! Op Radio 1, het nieuws van alle kanten. Denkt u dat uw elektrische auto goed is voor het milieu? Durf te denken. Lees NRC Handelsblad nu vijf weken voor maar 10 euro.